Mocht je nog ingeschakeld zijn, heel leuk dat je luistert. Welkom bij het laatste en derde uur van See It op jou, CfM Zandvoort. 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via de luistering www.cfmsandvoort.nl DJ JK, drie uur lang. Waarvan twee uur nonstop stop in de mix. Ik zal mijn mond verder houden. DJ JK, The wheels Are Yours. And good and tot mijn spijt af gaan nemen van drie uur lang knallende zie je het met de laatste plaatjes Tot nog eventjes een ouderwetse knaller uit de oude doos van DJ JK. bedankt voor het luisteren hopelijk volgende week weer met DJ Dion Sydney. vandaag hartstikke leuk dat Frank en Danoek gastpresentatoren waren ik zeg tot volgende week tot zie je het.